9 uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Op vrijwel alle vluchten van KLM moet voortaan worden betaald voor ruim bagage. Binnen Europa was ruim bagage al niet meer in de prijs inbegrepen. Vanaf deze week geldt dat ook voor intercontinentale vluchten. Een ruim koffer meenemen kost voortaan 100 euro, schrijft de Telegraaf. Alleen bij sommige duurdere tickets is de ruim koffer nog inbegrepen in de prijs. KLM zegt in de krant dat de prijswijziging wordt doorgevoerd... uit concurrentieoverwegingen. Luchtvaartmaatschappijen hebben het zwaar en er is een prijzenslag gaande. De ticketprijzen worden zonder ruim koffer 10 tot 15 procent goedkoper. De uitspraken van de afgetreden Oostenrijkse vicekanselier Strache... kunnen leiden tot een strafrechtelijke vervolging. Dat heeft de Oostenrijkse kanselier Koerts gezegd in de Duitse krant Bielt. In een vrijdag opgedoken video biedt Strache in ralve miljoenen... staatsopdrachten aan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 In de zwaar bewaakte gevangenis zitten vooral religieuze extremisten... onder wie ook aanhangers van IS. De situatie is volgens de autoriteiten inmiddels onder controle. Het RIVM lanceert vandaag een website waarop consumenten kunnen zien... welke chemische stoffen in dagelijkse producten zitten. Op waarzitwatin.nl kunnen mensen zien wat er in producten als lippenbalsem en vaatwasblokjes zit en of ze gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Het weer op de meeste plekken bewolkt, vooral in het oosten later zon... maar ook kans op buien met veel regen in korte tijd. De temperatuur loopt uit van 15 graden aan de kust... tot 22 graden in het binnenland. Morgen ook veel bewolking en af en toe regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is van de ANWB.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 Twist of both of you. So